9 uur, Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse media zijn bij een schietpartij op een basisschool in Connecticut... zeker 27 doden gevallen, onder wie 18 kinderen. De politie wilde op een persconferentie nog niet zeggen over hoeveel mensen er zijn omgekomen... alleen dat de omgeving veilig is en de schutter dood in het schoolgebouw werd gevonden. Volgens lokale media zou hij de vader zijn van een van de kinderen... op de Sandy Hook Elementary School in Newtown. Nieuwszender NBC meldt dat er in de woning van de omgekomen schutter... een lichaam is gevonden. Het zou de vader van de schutter zijn. Zijn moeder werkte op de school en zou ook zijn gedood. Getuigen zeggen dat ze op de school meer dan 100 schoten hebben gehoord. De Amerikaanse president Obama heeft contact gehad... met de gouverneur van Connecticut. De president zegt dat hij meeleeft met de slachtoffers en de nabestaanden. Het ziet er naar uit dat de gemeente Maastricht... een Europese subsidie van 4 miljoen euro moet terugbetalen. Het geld is besteed aan de omstreden herinrichting... van woonwagenkamp Vinkenslag. En Brussel wilde nu duidelijkheid over. Dat meldt Nieuwsuur vanavond. Maandag berichtte Nieuwsuur al dat een familie op Vinkenslag... een miljoen euro heeft gekregen om drie woonwagens te verplaatsen. Eigenlijk kostte dat maar 95.000 euro. Als Maastricht geen duidelijkheid geeft over de verhuisvergoedingen... dan moet de gemeente het bedrag van 4 miljoen euro inleveren. Twee dierenartsen van het Dolfinarium zijn op weg naar de bultrug... die bij Tessel is gestrand. Ze moeten het dier uit zijn lijden verlossen. Hoe ze dat gaan doen is nog niet bekend. Eerder werd gezegd dat een spuitje niet mogelijk is vanwege de dikke speklaag. De 12 meter lange bultrugwalvis kwam eergisteren vast te zitten... op de zandbank De Razende Bol pogingen om hem te redden zijn mislukt. Het weer bewolkt en periode met regen, er staat veel wind... en op de Wadden kan het enige tijd stormachtig worden. Morgen wolkenvelden en af en toe wat zon. Het wordt dan gemiddeld 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven.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 Vrijdag sluiten we in DNN Today de week af. En vanavond doe ik dat samen met journalist Alberto Stegeman en presentator Mark de Hond. We praten uitgebreid over pesten of beter wat je eraan kunt doen. Jeffrey Arends die schreef een brandbrief deze week aan Rutte en kreeg antwoord. En Fleur Bloemen die is uh, vlak na Tim Ribbering het tweede pestslachtoffer dat in korte tijd... Zelfmoord pleegde. We hebben het uiteraard ook over het drama in Connecticut. We houden je op de hoogte. zometeen meteen NOS-verslaggever Jacqueline hier. Um, je kan meekijken via de webcam radio1.nl. En dan gaan we eerst even naar het voetbal. Bas tweede... Tegeler. We, deze... we gaan niet naar het voetbal. <laughs> Iets met een kenteken hoor ik. Misschien is de koffie ja, Luk, misschien misschien. Ja, ik Ja, ik... of het is Bas Tichlis, een auto die verkeerd staat. Dat als nu net omgegooid. <laughs> een stukje rust voor de mensen op dit moment. Luk. Ja, uh, leuk! Ja! Even leuk! Dat was Bas. Ja, even kijken, of het, dan moet ik het even bijpakken. Oh ja, het was uh, glad vanmorgen in het noorden van het land, Code Oranje daar. Plotseling hadden de provincies Groningen, Friesland en Drenthe last van Gledhoed. Nou, ik die even mijn bij de Werpsterhoek en ik denk, nou, nou weet ik niet hoe dat hier komt. Want ik denk hier en daar. De, nou, de oren vlammen die vlag van het dikke oh, en ik denk, nou dit. <laughs> Ik had er nooit zo'n beleefd, hè, maar bij de staal bleefde ik op. En toen vloog het er ik denk, Bliksem. Ja, bliksem. Vandaag is trouwens ook een hele speciale dag. Het is namelijk Paarse Vrijdag. Minister Bussemaker had er vanmorgen helemaal zin in. Mevrouw Bussemaker, goedendag. Mij is gevraagd even op uw kledij te letten. Ja, goed hè? Ja, die is paars en dat is niet voor niks. Waarom dan? Nou, dit is Paarse Vrijdag en het is een dag die vooral in het onderwijs wordt gebruikt... voor aandacht uh, voor uh, homoseksualiteit. En dat is uh, nodig ook, want 1 op de 10 scholieren, 1 op de 10 volwassenen overigens ook is homo of lesbisch. En dus was het de bedoeling dat iedereen vandaag in het paars naar school of werk ging. Het is niet heel erg geslaagd, want ik zie hier iemand, ni niemand in het paars. Nee. Ja, tenslotte paars. Ja, paars niet zo hele mooie kleur. Nee, nee. uh, slot, uh, Amerika, tragisch nieuws daarbij. Een schietpartij op een basisschool in Connecticut... Het zijn zeker 27 doden gevallen, waaronder 18 kinderen. Ongeveer half tien vanmorgen hier lokale tijd... kwam er een melding binnen van een schietpartij op een school. Nou, Ooggetuigen die melden dat die schietpartij inmiddels uh, begonnen is in de school... in de hal van de school dat er een man is binnengekomen daar minstens 100 kogels heeft afgevuurd. Uh, lokale kranten en ooggetuigen bevestigen nu meerdere doden, onder wie de directeur. Ja, we gaan meteen naar correspondent Jacqueline Ekman in Washington. Jacqueline, um, is er al iets meer duidelijkheid over de relatie tussen de dader en de school? Ja, daar is meer duidelijkheid uh, over. Ik moet er wel bij vertellen dat het nog niet officieel bevestigd is, maar uh, de naam van de schutter... Is ook uh, bekend, uh, nogmaals onbevestigd. Ryan Lenza, een 20-jarige uh, jongen, kun je eigenlijk wel zeggen. Woont in Hoboken, New Jersey. Um, dat zou de schutter zijn. Die is in, uh, waarschijnlijk de klas ingegaan waar uh, de moeder, zijn moeder les gaf. En um, is daar om zich heen gaan schieten. Uh, vooralsnog uh, 27 doden, zoals al, uh, je net al hoorde. Waaronder zeker 18 tot 20 kinderen. En de rest, zou, um, de, de rest van de slachtoffers zou zijn uh, medewerkers van de school. En de dader heeft minstens 100 schoten gelost. Um, dat is het wat er tot nu toe. Uh, bekend is gemaakt, maar nogmaals uh, niets is officieel ja. bevestigd en uh, Obama, uh, zo is net bekend geworden geeft op kwart over negen uh, Nederlandse tijd een persconferentie, misschien dat dan er nog meer bekend gaat worden ja, daar pikken wij in ieder geval zometeen een gedeelte van mee live uh, met jou erbij er, zou, er wordt gesproken over dat de directeur ook is doodgeschoten, weet je daar meer van? Ja, dat uh, horen wij hier ook. Um, de directeur zou zijn doodgeschoten. Dat was, werd vrij snel al uh, bekend. Um, en dus de dader, uh, wie er onder andere medewerkers zijn... dat is dus ook nog mm. niet helemaal duidelijk. Het zou natuurlijk heel goed kunnen dat het uh, dood het al, uh, vooralsnog onbevestigd, nogmaals. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar dat het ook nog op kan lopen. Zei je nou net dat, het, dat hij ging naar de klas waar zijn moeder les gaf? Zei je dat ook? Nou? Uh, zoals de berichten nu... Uh, zijn, gaat het zou hij dus de, de doden zouden zijn gevallen onder in de klas waar, waar zijn moeder les gaf okay. dus uh, het moet haast wel dat hij daar is gaan schieten ik blijf het uh, voorzichtig uh, vertellen omdat ja. uh, het hele precieze verhaal nog niet helemaal duidelijk ja. is en vooral in, bij dit soort eerste berichtgevingen uh, gaan de, de wildste verhalen de, de ronden, maar het, het aantal doden het ziet er toch vreselijk wel naar uit dat dat uh, uh, toch wel gaat kloppen uh, weet je iets over die uh -huh. tweede dader? De mogelijke tweede dader? Ja, de mogelijke tweede dader. Uh, zoals nu de bericht gaan, dan zou het gaan om de broer van de dader. Uh, die zou in, um, in het bos, in de buurt van de school, waar de schietpartij plaatsvond, uh, uh, zijn... Uh, ja, uh, is op, opgepakt door de politie. Dus, um, maar dat is ook nog niet helemaal duidelijk nee. hoe dat uh, precies gebeurd is en of dat klopt. En of hij ook zijn moeder heeft neergeschoten, dat weet je niet. Nee, nee, nee, nee. Dat, uh, dat ook niet daarvan ook weer een verhaal dat zijn ouders uh, in een in, in een ouderlijk huis uh, dood, dood zouden zijn aangetroffen. Ook dat wordt nog onderzocht en uh, of dat inderdaad klopt. Nogmaals, zoals je hoort, het, zijn, het is een heel bizar verhaal, nou. um, um, waar, waarvan je bijna hoopt dat het allemaal niet klopt. Maar het is, mm. het is ook weer zo bizar dat het bijna wel moet kloppen. Maar nogmaals, ik, ik wil toch heel voorzichtig blijven om dit allemaal bevestigd ja. te krijgen. Maar uh, er komen steeds meer hele vreemde uh, verhalen naar buiten, waardoor dit toch lijkt op een, een vreselijk drama. Goed, Jacqueline Ekman in Washington. Zometeen om kwart over negen spreekt Obama en daar uh, laten we zeker wat van horen. Jacqueline, tot zo. Oké. Okay. BNN Today. Zet een punt achter de week. Ideaal verhaal. Ja, tenminste, <coughs> nu al. Dus ja. kan je dagen wat er dan zo meteen, als het allemaal rond is. Ja. Goed. Um, kerstliedjes. Daar <laughs> waren we ook <laughs> nog mee bezig. Oh, hey, ja. Gezellig. Uh, nee, dit het is wel een hele mooie. Uh, Donnie Hathaway. Ja, misschien wel bekend. Ook zo'n fantastische zanger. Nee, ik zie geen herkenning in de ogen. Hartstikke fijn. Die uh, nam ooit het liedje This Christmas op. En dan moet je het origineel maar eens beluisteren. Die heb ik niet meegenomen. Ik heb een, uh, een versie meegenomen door een prachtige Engelse zangeres... die luistert naar de naam Corinne Bailey Ray. En dat zegt je misschien die wel, ze, ja, precies. Die heeft een prachtige stem... en heeft dat liedje van Donny Hathaway um, uit de kast gehaald, opgepoetst... en er iets heel moois van gemaakt. Luister maar. Helaas, dat dacht ik al. Er staat een verkeerde volgorde op mijn cd'tje. En ik heb natuurlijk weer niet voorgeluisterd. Dit is Merede.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 Het origineel dus van Donny Hathaway. Ga ik ook nog een keertje meenemen volgend jaar, want dan wordt het weer kerst gezongen door Corinne Bailey. We zijn een groot platen, fan van Blend. Ja. Alle twee mooi. Echt waar? Hoe krijg je het voor elkaar? Nou, ik, ga het, nou, ik heb er nog twee, Die ga ik ze volgend mij ja. weer mee verpesten. Maar dat zien oh. we zo wel. <laughs> Goed, ja meneer. Bas Bas die kijkt naar een best wel een heel erg leuke wedstrijd, Bas. Ja, het is een hartstikke leuke wedstrijd. Het is uh, bij Twente Herakles 1-1 na 53 minuten. Er gebeurt voldoende voetballen, doen ze merkwaardig genoeg niet eens zoveel voor elkaar onder. Want ook in Almelo kunnen ze erg goed voetballen tegenwoordig. Waarom zeg ik merkwaardigerwijs? Omdat Twente veel gevaarlijker is. En ook nu via Boeleki de kans krijgt. Gaat hij er dan in? Nee, want hij staat oog ogen oog met pasveer. Maar schiet de bal tegen de keeper op nadat hij eigenlijk vanaf de middenlijn wordt weggestuurd. Snelheid is niet zijn grootste wapen, maar hij is iedereen te vlug af. Omdat ze bij Heracles allemaal naar de grensrechter kijken. Smekend bijna of hij alsjeblieft zijn vlag omhoog wilde doen voor buitenspel. Maar dat vond hij het niet. En zo komt Twente aan de tweede, vijfde, zevende, negende grote kans in deze wedstrijd. Daar waar Heracles een paar halfjes heeft gehad. Nogmaals, voetballend zit er niet zoveel verschil in. Maar in het krijgen van kansen wel. En daar gaat het om. En dan hoor ik u denken, nee, daar gaat het ook niet om. Waar gaat het dan wel om? Om goals maken. Nou, dat klopt. En dat deden ze allebei pas één keer. 1-1 na 54 minuten. Uh, ik meld nog even dat de persconferentie van Obama over het drama in Connecticut is uitgesteld tot half tien. Dus dat hoor je dan hier zometeen live op Radio 1. We gaan het hebben over pesten Willemijn. Deze week was het veel in het nieuws. Onder andere door de zelfmoord van een meisje van 15 uit Stappers. Zij zou zijn gepest. De school van het meisje reageerde geschrokken. Dat het een klap voor de leerlingen en de medewerkers was. En dat ze beseft dat er geruchten zijn over pesten. En eh, dat ze dat heel serieus nemen. En dat ze dat gaan uitzoeken met een uh, intern onderzoek. Ja, eerder, eerder deze week was Jeffrey Arends veel in het nieuws. Achtjarig jongen, vroeger veel gepest. En hij schreef deze week een brief naar premier Rutte. Hij wil dat er wat wordt gedaan aan het pesten op scholen. Ja, bij strafbaar stellen denken mensen meteen van... ja, we gaan iemand achter de tralies zetten. Maar je kan ook uh, bijvoorbeeld verplicht een brief laten schrijven... door de, degene die pest. Met daarin de reden waarom... want dat zijn heel veel vragen die gepest kinderen hebben. Die heb ik stiekem ook nog wel. Van waarom en... Uh, uh, waarom, wat was de reden daartoe? Je wil gewoon antwoorden alsgene als je wordt gepest, omdat je het heel erg onzeker maakt. En door deze en in eerdere gevallen werd er deze week flink over gesproken. Ook op de radio, vandaag bij Stand.nl. Jurgen van der Berg. Scholen moeten pestgedrag harder gaan aanpakken. Dat zegt staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Slachtoffers moeten beter worden beschermd en de schuldigen moeten harder worden gestraft. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Marcia Nies. Goedemiddag. Ja. Uh, nou, ik ben er 100 mee eens. Ja, en zo zijn er meer mensen die vinden dat pesten harder moet worden gestraft. Dank u wel voor het bellen, mevrouw Stam.nl. Goedemiddag. Ja, gewoon met uh, Amsterdam. Ik ben het er volledig mee eens. Treiterraars zijn slechte mensen. Ik wil ze pikkelhard aanpakken. Ik wil het slachtoffer alle verdediging toestaan. Geeft hij de treiterraar een oplazer, dan moet dat worden goedgekeurd. Kortom, het is echt een onderwerp waarbij veel emoties loskomen. Vraag is nu om dat pesten uit de wereld te helpen. Waar begin je dan? Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben ook voor het uh, strengere aanpakken van uh, pesters. Maar ik zou de discussie wat breder willen trekken. Zo wordt ook in Nederland, vind ik, toch gepest door bepaalde persoonlijkheden in de media. Oh. En die vindt uh, die toch voorbeelden voor, voor veel kinderen. Nou, oh. ik denk aan bijvoorbeeld grappen die op zich wel geestig zijn. van Bijvoorbeeld een Jack Spijkerman of Paul de Leeuw. Nee, nee. Smalhout en brandend zand. Uh, Giel Bede, ook laatst Luc Ikink... Hmm? Wie? Uh, nee, ho uh, Ik ben volgens een juryrapport leuk op de radio. Very Door komische effecten, vlijf, scherpe teksten. Dus, uh, Het was wel leuk en aardig. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen die op de hak worden genomen... Ja. Hè, ja. Die zich diep gekwetst voelen en, ze zich, en zij kunnen zich niet verweren. Oké, okay, nou daar. Nou, een puntje achter, <laughs> Goed. We gaan, uh, Obama gaat toch nu spreken. We luisteren live mee. Bedolences on behalf of the nation. And made it clear he will have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 I know there's not a parent in America who doesn't feel the same overwhelming grief that I do. The majority of those who died today were children, uh, beautiful little kids between the ages of five and 10 years old. They had their entire lives ahead of them, birthdays, graduations, weddings, kids of their own. Among the fallen were also teachers, men and women who devoted their lives to helping our children fulfill their dreams. So our hearts are broken today for the parents and grandparents.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 Whether it's an elementary school in New Newton, or a shopping mall in Oregon, or a temple in Wisconsin, or a movie theater in Aurora, or a street corner in Chicago, these neighborhoods are our neighborhoods, and these children are our children. And we're going to have to come together and take meaningful action to prevent more tragedies like this, regardless of the politics. This evening, Michelle and I will do what I know every parent in America will do, which is hug our children a little tighter, and we'll tell them that we love them, and we'll remind each other how deeply we love one another. But there are families in Connecticut who cannot do that tonight, and they need all of us right now. In the hard days to come, that community needs us to be at our best as Americans, and I will do everything in my power as President to help. Because while nothing can fill the space of a lost child or loved one, all of us can extend a hand to those in need to remind them that we are there for them, that we are praying for them, that the love they felt for those they lost endures not just in their memories but also in ours. May God bless the memory of the victims. And in the words of Sprecher, heal the brokenhearted and bind up their wounds. Dat was de persconferentie van Obama live. En ja, nou ja, duidelijk onder de indruk was ik. Duidelijk onder de indruk. Nou, Aange, ge aangeslagen. ge, ja. ge ja. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Nou, is ik... het voor de zoveelste keer gebeurt. Alleen, nou ja goed, hij zei een ik... zinnetje waar we ja, denk ik, ik, ik nog wel even op terug moeten komen. Ik, ik, ik, ik, ik, ga, ik vat het even <t lion> een beetje samen in, in, in een paar zinnen. Hij zegt, we uh, hebben dit te vaak meegemaakt. Ik reageer op dit bericht niet als een, de president, maar als ouder. En de meerderheid van de slachtoffers zijn kinderen tussen de vijf en de tien jaar. En dan nou, vertelt hij... Ze hadden nog een heel mooi leven voor zich met verjaardagen. Ook leraren zijn het slachtoffer geworden. Onze harten gaan uit naar de broertjes, zusjes en de ouders van de kinderen. En dan zegt hij inderdaad, dit is, dat is een belangrijke zin, denk ik. Dit is te vaak gebeurd in ons land. Deze kinderen zijn onze kinderen en we moeten er meer aan doen om dit te voorkomen. En in het Engels was het take meaningful action. Ja. En dat is wel... Nou ja, daar, daar ligt natuurlijk wel een gedeelte van de oplossing. En dat is dat, dat, is dat wapenbezit in de Verenigde Staten. Ja. Dat is aan, aan, uit, in weet ik hoeveel onderzoek al aangetoond... dat dat uh, een oorzaak is van, dit soort, van het gemak waarmee dit soort dingen plaatsvinden. Als je het, weet je, het was In Nederland is het moeilijk. En we hebben één zo'n geval gehad natuurlijk met Tristan van der Vlis... Uh, en laten we hopen dat het daar ook bij blijft. Maar in Amerika, het is een ongoing thing. Dus meaningful action is echt wel heel hard nodig nu, denk ik. Want ik las net in een bericht uh, van een van zijn woordvoerders. Dat was ongeveer drie kwartier geleden. En die zei, uh, Obama is natuurlijk diep geraakt. Maar gaat nu niks zeggen over nee. eventuele maatregelen. Want daar is het nu niet de plaats voor. Dus het feit dat hij dit nu wel noemt, meaningful action. Dat uh, ja, is denk hij, ik een, een stap in de richting, uh, wellicht hij, hij kan gaat er nu, er nu, hij, kan er nu ja, ja, hij kan er nu natuurlijk hij niet kan iets... Er niet meer Nee, hij kan er niet omheen, maar hij kan nu natuurlijk niet zeggen... Van, ik ga dit doen of dat doen. Daar moet eerst goed over nagedacht worden. Want hij heeft ook nog een, een senaat en een congres uh, uh, te overwinnen daarin. En een heel groot gedeelte van de Amerikaanse bevolking... die het allemaal prima vinden dat het, ja. uh, dat het zo is. Maar goed, hij heeft er iets, in ieder geval iets over gezegd. Dus een uh, geëmotioneerde ja. Obama, dus net live. Gaan wij verder, namelijk met pesten. Ja, het uh, wordt er niet heel veel vrolijker op, uh, heren, aan tafel. Dat kan het ook niet helpen. Dat was natuurlijk het onderwerp van deze week. Um, Fleur Bloemen, een meisje van 15, gooit zichzelf voor de trein... In, voor het oog van een aantal van haar klasgenoten. En zij heeft, is vandaag uitgekomen uh, verschillende brief, briefjes achtergelaten. En soms gebeurt er ook gewoon zoiets als een doelpunt... En dan gaan we daar gewoon naartoe. Bas Tichler. Zo is dat. Twente Heracles wordt 2-1. En de goal komt op naam van Jesse. De rechtsbuiten van Twente. Na een hakje van Castanjos die in de ploeg gekomen is. Solootje langs twee man. Terwijl nu de gelijkmaker er al in zit van Bruns. En het is weer 2-2 na 63 minuten. Echt een minuut na de goal van Twente. Die ik nog niet eens helemaal beschreven had. Jesse met een aardig solootje. En vrij voor de keeper. En de verre hoek gezocht. En even later Heracles dat toch echt al een paar minuten ernstig in de verdrukking kwam. ...door Twente met al die kansen waarvan ik wilde zeggen... ...daar gaat er vroeg of laat toch één in. Nou, dat klopt er wel, maar een minuut later is het alweer gelijk. Bruns, nadat Twente de bal eigenlijk maar half om half wegwerkt... ...schiet hij vanaf de zijkant, snoeihard in de verre hoek de bal langs Boske. En zo blijft het onverminderd de moeite waard in de Enschede. Bij Twente Heracles, Bruns en Jesse, Zij scoren. het is 2-2. Waren dit net de meest gekke vijf minuten ooit op radio? Nope. Nou, <laughs> ik denk het wel, ja. Gaan we aan een onderwerp beginnen? Nu, ja, we wachten, gaan we gewoon, gaan wachten we, we nu... gewoon tot het universum weer tot met iets komt? Weer... <laughs> nee, ik ga nu het afscheidsgedicht voorlezen van Fleur Bloemen. Okay. Uh, de haar ouders hebben gezegd, dat, ma dat mag in de media, dus dat uh, kan ik hier voorlezen. Um, zij schrijft. Ik ben jullie beschermengel, een, st een ster die schijnt voor jullie. Ik zal jullie missen. Maar op een dag zullen wij samen zijn, met z'n allen bij elkaar. Echt, ik wacht op die mooie tijd... Als het, sneeuw, als het sneeuwt, ben ik het vlokje dat in jullie handen valt. Als het regelt, ben ik de. Sorry. Als het regent, ben ik de druppel na de storm. Als de zon schijnt, ben ik het die warmte geeft. Dat, eh. Uh... Oh. Ja, ja, heftig, hè? Ja. Ja, wat maar... moet je daar nou over zeggen? Zeg. Dat, uh... dat het uh, in en in en in triest is, denk ik. Ja. Meisje van 15, die gooit zichzelf voor de trein. Ehm. Um... Ja, wat moet je daarover zeggen? Niet zoveel, denk ik. Alberto? Nee, behalve uh, dat het... Uh, en, en dat is natuurlijk altijd de discussie van... Kun je dit soort mensen gebruiken om de algemene discussie te voeren? Maar uh, het is wel... Het komt wel heel erg veel voor. Dus ik vind het wel goed om... Maar eerst om... Eerste, heel even over dat, dat meisje. Ja. Is het... Want daar gaan we het zo over hebben. Het gebeurt vaker. Jij, jij maakt een programma. Uh, ook andere, je hebt net een aflevering opgenomen over pesten. Ja, ja. Um, een jongen die gepest is en zijn ja. uh, pesters wil confronteren. Daar ja. ja, gaan we het zo over hebben. Maar dan lees je dit vandaag. Ik was dus helemaal... Uh, ik, ik kan hier niet tegen. Ik moet ervan en ik er van huilen. Ik kan ja, er weinig mee. Ik, heb jij dat ook? Of, of, of, of kijk nee. je er wat rustiger tegenaan? Nee, je kijkt er niet rustig tegenaan. Dit, dit, is waar, uh, dit gaat je echt door merg en been. Ja, het verdriet van zo'n familie voel je, zeg maar. En, en je, ziet de, of je voelt ook de, de paniek in de, in, in de brief van dat meisje. Dus ja, dit, dit, dit raakt je aan alle kanten. Erik? Ik uh, heb zelf twee kinderen. En, um, en natuurlijk, op het moment dat zo'n meisje van 15 uh, uh, dit doet... of zoals Tim Ribbing dat doet... Um, dan, dan, dan schrik je je wezenloos. Omdat dat namelijk echt gewoon het ultieme is. En nou, nou zijn kinderen van 14, 15 jaar natuurlijk heel turbulent. En daar gaat van alles in om. Wat je, wat je misschien niet voelt of wat dan ook. Maar ik ben op dat moment, ga ik dan toch nog even uh, toch iets harder. Kijk, ik geloof dat ik een aardig open contact met mijn zoon van 13 heb. Mm. Maar ik, ik blijf er bovenop zitten zonder dat het irritant wordt bij hem. hoor. Maar ik blijf wel controleren gewoon hoe het met hem gaat. En je ziet het ook wel. Maar je, je bedoelt of hij gepest wordt? Of dat da, hij zelf da, da, een pester da, he, is? Nee, maar daar hebben we het heel veel over. Want ik, ik heb echt vroeger van mijn ouders... dat klinkt nu allemaal heel rechtschapen wat ik er roep... maar ik heb echt... mijn vader zei echt... bij wijze van spreken, als jij dat gaat doen... iemand stelt ze maar pe pesten... Dan, dan spijker ik je met je kloten tegen het plafond. Maar echt, dat kan je niet maken. Dat kan echt niet. Bij mij op school werd er best wel veel gepest. Ik had twee jongens bij mij op de middelbare school. Die werden echt dag in dag uit... of in elkaar geslagen... Gestolen, gepist in hun tassen, agenda's uit elkaar gescheurd. Frans en Frank, als jullie luisteren. <laughs> ja, er waren twee, de twee wetenschappers uit de klas, zou ik maar zeggen. En die werden dan door, door gasten bij mij op school de toilet ingetrokken en, en geslagen. Deed jij iets? Ja, ik heb één keer heb ik. Uh, Frans of Frank, dat weet ik niet meer. Die heb ik eruit gehaald. Er waren twee jongens uh, uh, uit een parallelklas van mij. En die heb ik, uh, die heb ik eruit gehaald. En uh, uh, toen heb ik, ben ik met hem naar de rector gegaan. En heb gezegd ook gewoon wie dat gedaan had. En die zijn toen ook vervolgens... Uh, ik weet niet meer wat ze, wat ze kregen, maar die zijn daarvoor wel gestraft. Maar ik denk dat dat iets, en dat leer ik ook aan mijn zoon. Van, luister, als je ziet en je ziet dat dat, dat dat stelselmatig dag in dag uit. A, als je eraan meedoet, heb je echt een groot probleem met mij. Maar B, zeg ook wat tegen je, tegen je klasgenoten. Stel, trek je muil open, doe ja, wat. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om de, de zogenoemde pesters aan te spreken. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat uh, op scholen uh, um, en met ouders. Dat, dat je je niet stom moet voelen als je gepest wordt dat je dat vertelt. En dat ja. je het gevoel hebt dat je ook geholpen wordt. Ja. Want en... zowel uh, Tim als dit, dit meisje hebben er niet zo heel veel over losgelaten nee. thuis. Hè? Het is natuurlijk dat best wel een dingetje. Als je als je, je wil natuurlijk populair zijn. En het, en het is best wel lastig om dan thuis te vertellen dat je dat niet bent. En dat je gepest wordt. Dus ik denk dat het een natuur is om in eerste instantie het zelf proberen op te lossen. En dan zit je er maar misschien ik, dat, al heel lang in. ik vind in. dat dus helemaal dramatisch. Dan, de enige ja, die dat, je misschien uh, kan vertrouwen zijn je ouders. En, en dat dan doe je het niet bij Nee, maar heel veel kinderen hebben op die leeftijd ook best een ingewikkelde relatie met hun ouders. Daarmee zeg ik niet dat dat in dit geval zo was hoor. Maar daarom ik probeer uh, in alles een open relatie met mijn zoon te, te hebben op dit moment. Maar je voelt wel dat hij aan alle kanten de deurtjes aan het dichtschoppen is omdat hij ook een eigen leven aan het opbouwen is. Ja, dat is een hele delicate balans. Daar zul je boven dat kost tijd en dat kost heel veel energie en wat jij zegt ook dat zo'n school uh, uh, niet alleen dat de school de veiligheid biedt... of voor, een, voor iemand die gepest wordt... maar ook voor die kinderen eromheen. die we eigenlijk wel iets tegen die pesters zouden willen zeggen... als die zich gesterkt voelen door een pestprotocol... doen ze dat ook eerder. Snap je? Dus dat heeft aan alle kanten heeft dat, heeft dat effect. Meer over praten ook met z'n ja. allen. Ook, zeker op scholen. Zometeen gaan we het er uh, nog wat uitgebreider over hebben. Maar eerst is Jori Stubenitski aangeschoven. Nieuws van half tien. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Connecticut zijn zeker 27 doden gevallen. Onder wie 18 kinderen tussen de 5 en 10 jaar oud, dat meldden Amerikaanse media. President Obama hield zojuist een persconferentie. Hij was zichtbaar aangeslagen. Obama zei dat de VS de afgelopen jaren te veel van dit soort schietpartijen heeft moeten meemaken. Hij wil dat er meer gebeurt om dit soort tragedies te voorkomen. Over de Schutter wordt steeds meer bekend. Het zou een man van 24 zijn. Zijn lichaam werd in de school gevonden. Zijn moeder werkte op de basisschool en zij zou een van de slachtoffers zijn. In het huis van de Schutter vond de politie het lichaam van de vader. En ander nieuws, het is de bedoeling dat de bultrug... die is gestrand bij Tessel uit zijn lijden wordt verlost... Er zijn twee dierenartsen van het dolfinarium bij de walvis. Hoe ze die 12 meter lange bult terug willen laten inslapen is niet bekend. Eerder werd gezegd dat een spuitje niet mogelijk is vanwege de dikke speklaag. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Luister naar BNN Today op Radio 1 met, ja hoor, onmiddellijk weer een doelpunt. Bas Tichler. Ja, een buitenspel doelpunt, maar die tellen ook. Dat hoort natuurlijk niet, maar vanavond is het wel zo. 3-2 wordt het voor 20 20 minuten voor tijd. De goal op naam van Castanjos, die stond geen buitenspel. Maar Chatli, die het paasje gaf toen hij de bal kreeg, stond gegarandeerd wel een meter buitenspel. Dat was de grensrechter ontgaan, dat was de scheidsrechter Brahma ontgaan. En zo ging de aanval door en tikte Castanjos de 3-2 voor Twente binnen. Doemendrijke wedstrijd op een zwaar, nat geregend veld. Koude, moeilijke omstandigheden. Een echte derby waar van alles in zit. Zes gele kaarten, veel goals. En het is nog niet gedaan, want het duurt nog 20 minuten. 3-2 is het voor Twente. BNN Today hier, de vrijdagavondshow met journalist Alberto Stegeman. Presentator Mark de Hond en natuurlijk Erik Carton. Wil je meepraten op Twitter? Dat kan. Hashtag BNN Today. Je hoorde het net in het nieuws, president Obama, die was zichtbaar aangedaan. Hij zei dat hij niet als president reageert, maar als ouder. We've endured too many of these tragedies in the past few years, and each time I learn the news, I react not as a president, but as anybody else would, as a Als er meer nieuws is, dan hoor je dat hier uiteraard op Radio 1. BNN Today. Zet een punt. Achter de Week. Ja, nou, Erik, kom maar op. Verpest ja, het maar met nee, de kerstplaat. Nee nee, nee, nee, nee. Volgens mij vind je dit ook wel leuk. Tenminste, het is een, het is een stukje geschiedenis. Als ik zeg Joey, Johnny, Didi en Marky. Dan hebben we het over de... Neefjes van... Ja, de en kwak. De Ramones, ja. in dit ja. geval. <laughs> Leek, leken vier broertjes altijd, waren het niet. Maar uh, uh, uh, ja, ze hadden wel gescheurde spijkerbroek en een uh, gimpen aan. Zwart leriek met daaronder een t-shirt en, uh, en, uh, en zwart geverfd haar. En ging er behoorlijk tekeer in de jaren zeventig. Um, vanuit CBGB's. Een belangrijke club in New York die inmiddels ook al niet meer bestaat. Ook al dicht. Uh, maar de punk traditie van de Ramones, die noopte hem wel... Tot het, uh, totdat ze af en toe ook een klein uitstapje moesten maken. En dat deden ze ook met een kerstliedje. En uh, uh, uh, hoe kan het dan anders heten dan Merry Christmas? Dit zijn de Ramones. Je hoorde ze net trouwens ook al toen ik hem verkeerd instart. En nu doe ik het goed als het goed is. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with I don't want I don't know why it's always this way Where is Rudolph, where is little staat niet meer. De band natuurlijk ook niet meer, want twee van hen zijn al niet meer. Johnny en Didi zijn overleden in 2002, 2004. En die overgebleven leden gaan echt niet nog een keer met twee anderen beginnen. Dus maar het blijft geweldig. En dan dacht je dat ik dit misschien niet leuk zou vinden. Nee. Dat is te gek. Nee, omdat de ander nog ik... toch wel enigszins zoetsappig was. Ja, is dit denk, dat niet? De, de, nee. Maar ik heb er nog Schat eentje zo me meteen in. voor. Je. Die is ook niet zoetsappig, maar, toch, maar die is wel weer heel leuk. Mooi Hart. Yes. De Ramones, dus een Merry Christmas. Normaal geeft onze Joris Kreugel, zoals elke vrijdag, zijn laatste rondje in het café weg. Maar dit keer staat hij op straat. In Amsterdam spreekt hij met spelers die in de A-jeugd bij Nieuw Sloten voetballen. De club natuurlijk die twee weken geleden betrokken was bij het afschuwelijke incident met grensrechter Nieuwhuizen. Hoe heb je het ervaren de afgelopen twee weken? Het is wel schokkend. De trainingen zijn gestaakt, de wedstrijden ook, de laatste twee weken. Ik vind het wel echt sneu wat er is gebeurd. Maar ik denk niet echt dat hij had gedacht, ik ga hem nu doodtrappen. Dus dat is gewoon heel erg uit de hand gelopen, vind ik. Jullie staan niet als club heel negatief in beeld. Nee, klopt. Maar uh, ja, er zitten altijd een paar van uh, gasten erbij die het altijd moeten verkloten. Kennen jullie die jongens? Kennen ze wel, ja. Maar ik heb niet echt een babbeltje met ze gesproken. Maar hoe ik ze ook zag, zou ik echt niet denken dat zij iemand dood zouden trappen. Daar sta ik wel echt versteld van. Ja. Maar zijn jullie ook terug geweest al, op de vereniging? Nee, ik ben eerlijk gezegd ook nog niet terug. Maar ik ga nog wel vragen of ik met de contributie terug kan krijgen. Hoezo? Want uh, ik vind uh, dat we gewoon met z'n allen moeten weggaan van de club. Want stel je voor, ik speel bijvoorbeeld tegen DCG. Wat zouden die ouds van DCG denken als ze ik, als ik tegen Nieuw Sloten moesten? Ze zouden zeker denken: van nou, oh, dat zijn die akelige mensen weer. Maar kijk, steen voor, ik ga nu met de nieuwe sloten trainingspak lopen van een vereniging. En ik durf dan sowieso wat te garanderen dat ze me raar aan gaan kijken, omdat ik het trainingspak van die sloten aan. Ik vind zelfs dat de club gesloten moet worden. Ja, die... nee, ja bedoel, de burgemeester van Sloten heeft besloten dat de sloten van Sloten worden gesloten. Nieuwe? Ja, gratis. Ja. Ja. Twee weken is nieuwsloten Sloten niet dicht, zeg maar. We hebben een brief thuis gekregen. En over een maandje kunnen we weer beginnen met trainen. Als jij zegt van ik voetbal bij Nieuw Sloten, wat wordt er dan gezegd tegen je? Ben jij ook zo'n... Uh... Moordenaartje, dat liet eigenlijk de druppel vallen van uh, ik ga weg van die club. Weet je wat veel mensen hebben? Een vooroordeel. Ze kennen mij niet, maar ik kom misschien van dezelfde afkomst. Denk eens gelijk dat ik ook zo ben. Toch hier gewoon geboren? Ja, ik ben hier geboren, maar mijn afkomst is natuurlijk gewoon Marokkaans. Het zou iedereen kunnen overkomen. Het zou een Nederlandse, een Turkse, een Marokkaanse, een Surinaamse, het maakt niks uit. Wanneer het Marokkaanse jongens zijn? Dan geven ze gelijke vooroordeel aan alle Marokkaanse jongens. Voor deze incident werd er ook al raar naar ons gekeken. Dat zijn we al een beetje gewend geraakt. Het is gewoon wel een beetje racistisch, maar ja. Als er bijvoorbeeld iets wordt geroepen zoals uh, je kankermoeder of dit, dat, of kut Marokkaan en zo... Er zijn bepaalde jongens die daar niet tegen kunnen schaat hebben en ja. Ja, de tering in slaan. Voetbal laat ik alleen maar benen spreken, alleen dat zeg ik. Jij kan iemand een deur geven, is leuk. Maar stel je voor je komt dan voorbij met een dubbele schaar, dan maak je hem, dan maak je hem mentaal wel veel gekker. Schaam je je er nou ook voor dat je ervoor voetbalt? Nee, dat niet, maar uh, toch... Daar uh... nou kunnen we daar niks aan doen, toch? Het zou ook buitenboys kunnen gebeuren dat zij een grensrechter van Nieuw-Sloot hebben Nou, Ik weet niet wanneer het is gebeurd, maar het was ook iemand doodgaan door een vechtpartij. En dat waren geen Marokkanen. En toen kwam er niks in het nieuws. Wilders hield toen zijn mond dicht. Maar toen dit was gebeurd, heel veel nieuws, de, de hele wereld. wereld. Wilders maakt weer zijn mond open en ja, dat vind ik niet kunnen. Wilders is gewoon een vieze, vuile, vuile imbecil. Ik praat alleen als er iets, uh, als er een, uh, iets komt uit de Marokkaanse hoek. Ja, denken jullie dat het wat uithaalt, dit allemaal? Ja, zeker. Het nou, dan... gaat nog wel voorlopig lang duren voor dat, uh, de rust allemaal, de, voordat er weer allemaal rust is. Het gaat de goede kant om, het komt goed. Ja, het is allemaal schoon wat ze hebben gedaan. En ik wil gewoon echt zeggen, het was hun bedoeling niet. niet Want het waren geen aardige jongens, dat weet ik. Dan ga jij je anders gedragen op het veld nu? Ja, ik ga me gewoon wel meer inhouden. Ja. Zulke incidenten moeten niet meer van komen. Joris Kreugel dus bij de jongens van Nieuwsloot. Alberto, jij hebt je er een beetje over verbaasd... hoe snel dit verhaal weer weg was, hè? Ja, omdat er... Nou ja, ik, ik heb in die zin over verbaasd. Ik weet dat het zo is. Maar ik heb, me, ik heb me sowieso de laatste week erg opgewonden. Want dat is dus echt zo dat er eerst iemand dood moet... Um, voordat er serieus wat wordt gedaan. Ik heb vorig jaar een reportage gemaakt over een scheidsrechter... Die exact hetzelfde heeft meegemaakt. Op de grond lag. Um, uh, omdat een bal wel of niet over de lijn uh, lag. Uh, er, is een, uh, een, er is meerdere uh, ploeggenoten... van de jongens die het er niet mee eens waren... zijn hem afgerend, is op de grond gevallen. En hij ziet uit zijn ooghoek iemand aankomen rennen. En die trapt op zijn hoofd alsof het een, uh, een bal is. Hij heeft het overleefd. Hij heeft uh, uh, daar echt veel schade van, uh, van gehad. En uiteindelijk uh, heeft dat niet toegeleid dat er zoveel discussie is ontstaan. Dus dat wat iedereen riep van het, het gaat een keer mis. Het is echt een paar keer mini misgegaan. Want het was dus geen aanleiding voor de KVB om actie te verrichten. En nu zeggen ze ja, wij, wij gaan nu optreden. Wij gaan, ze zijn echt Zo, zo een gaat beetje het altijd te laat, toch? Vind jij? Ja, zo gaat het altijd. Ja. Maar, maar er zijn dus echt hele sprekende voorbeelden ja. geweest van bijna doodmomenten. Uh, deze scheidsrechter moet zich heel vervelend hebben gevoeld de afgelopen weken. Die, uh, die moet daar terug naar, uh, naar zijn gegaan. Maar uh, ja, ik, ik denk toch, waarom toen niet? Ik vind, ik vind dat uh, schandalig omdat het zo werkt in de media. Heel nou, het is deze hele uitzending. We hebben het over pest, omdat er twee kinderen ja. bij dood zijn gegaan. we hebben het over die scheidsrechter uh, grensrechter. Daardoor dat ook. is waar. Ja, dus ja. Het blijkbaar zet het wel dingen op de agenda. Nou ja, ik bedoel, zelfs de schietpartij, zelfs de schietpartij kun je in datzelfde licht zien. Dus je ziet voor de zoveelste keer, ook binnen een hele kort tijdsbestek dat dat gebeurt. Maar je, je hebt volkomen gelijk dat het dat het niet zo zou moeten werken. Maar heb je er een verklaring voor waarom dat zo gaat dan? Nee. Dat zijn gewoon dat die leiding van uh, bij de KVB, en ik ga het maar even gewoon zo hard zeggen niet op het moment dat iemand op de grond ligt... en een trap tegen zijn hoofd krijgt en bijna dood is... daar een reden in ziet om eens heel serieus dat onderwerp aan te pakken... zoals ze dat nu doen. Mm -hmm. Dus er moet echt iemand doodgaan. Dus ik vind dat, uh, dat bestuurders en mensen die, die bij zo'n uh, grote organisatie werken... ook op zo'n moment kritischer moeten zijn. Want uh, de schietpartij naar Amerika... Uh, natuurlijk moet het daar over wapens gaan... maar er zijn meer dan 100.000 illegale wapens in Nederland. Ook kinderen kunnen makkelijk in Nederland aan wapens komen. Goed, daar laat het bij voor dit punt in ieder geval. Luc, die ja. andere allerlaatste punten van de week. Ja, we gaan nog, uh, gaan nog, we gaan nog even een klein fragment uit de persconferentie van Obama doen. We zo meteen naar de sport, denk ik. Ja, ja naar de sport. Bas Tegeler. Heracles uh, probeert Twente onder druk te zetten. Twente staat met 3-2 voor, met nog 8 minuten te gaan. Dorda zet de bal voor. Daar is het een drukte van je wels. De bal wordt door Twente weggekoppeld. Twente loert nu op de counter. En die zou met Castaños aan de bal nu kunnen komen. Chatley is mee. Castaños wil zelf... Is snel. Zoekt de ruimte tussen drie man door. Merkwaardig genoeg ligt daar wel ruimte. Maar op het allerlaatste moment wordt hij door Dorda van de bal gezet. En dan kan Heracles weer naar voren. Twente heeft er veel meer kansen gehad dan Heracles. Maar dan ook echt veel meer. Ruim uh, tien. goede kansen Heracles. Nou twee, drie. Hooguit. Maar ja, drie, twee is een marsje waarbij je zeker weet dat het nog niet gedaan is. Met nog acht minuten officiële speeltijd. Er is druk gewisseld aan beide kanten. Aardig is het om te zien dat Gaurier de topscore van Heracles er nog eens ingekomen. Die is een tijdje geplaceerd geweest. In de hoop denken ze dan maar dat die het verschil maakt tegen de ploeg waar die begon, ook dat nog, Twente. Wie weet wat er nog in het vat zit voor de Almeloers. 3-2 is het voorlopig in Enschede na een uh, tot dusver objectief beschouwd uh, goede avond. Want het was een uh, aardig wedstrijd tot nu toe. Lekker.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 En ze of ons right nu. Ja, Obama was emotioneel tijdens de persconferentie. Ik heb heel even in Twitter gedoken. Veel mensen daar vinden dat hij reageerde als vader van twee dochters. in plaats van als president van Amerika. Dat konden we zien en horen. Ja, dat uh, was indrukwekkend. Um, wil iemand er nog iets over zeggen? Of gaan we door naar de. Nou, Ik vind het heel goed dat hij dat zo doet. De Verenigde Staten hebben hiervoor acht jaar, of althans hiervoor vier jaar. maar daarvoor acht jaar lang een president gehad die nooit zoiets liet zien. Uh, en dan wel langs ging, maar een handen schudden. Dat heeft, oh, heeft Obama ook gedaan. Maar ik vind dit toch een teken van, uh, van uh, een groot, groot hart. Oh. Ja, en, en ook daadwerkelijke ontroering, hoor. Nee, ik kan me überhaupt niet herinneren... wanneer ik een Amerikaanse president heb zien huilen... Nee. tijdens een persconferentie. Want nee. hij, hij stopte er echt voor. Ja. Nou ja, het is, lijkt me vreselijk... als je baas bent van zo'n land en zoiets gebeurt. ondanks het feit dat er... Weet ik hoeveel miljoen uh, mensen wonen. Is dat uh, lijkt me wat afgrijzend. Meer nieuws over de Schippartij hoor je hier natuurlijk op Radio 1. Luc. Ja, het is uh, zondag een belangrijke dag voor Nederlandse politici. Dan wordt namelijk de politicus van het jaar bekendgemaakt. Genomineerden zijn premier Mark Rutte, Diederik Samson, Jan Kees de Jager, het oliemannetje Alexander Pechtold en Henk Kamp. En volgens de jury moeten winnaars we leuk zijn, likable, goed spreken, origineel, snel informatie <laughs> moeten kunnen overdragen. En natuurlijk bruggen kunnen slaan. Mm. Vooral tussen oude en nieuwe media. Kortom, bijna niet te doen. Dat is niet te doen. <laughs> te moeilijk. Ja, nee, zondag en dan weten we het. Dus uh, is het uh, Rutte, Samson, Jan-Kees de Jager, Pechtold of Kamp? Mark er, er zijn toch Hond. altijd meerdere uh, wedstrijden Politicus van het jaar? Want elke actualiteitenrubriek heeft er toch eentje. Dus ja, misschien één vraag ja. heeft er ook eentje volgens mij. Oh, ja. dit is natuurlijk de Radio 1. Dit is de NOS. Ja. Ja. Die doen wij, ja. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> Ik zie het. Nou, roep maar heren. Mark de Hond, wat denk jij? Ja, was, nou, Mark Rutte die kan het al bijna niet meer worden omdat hij omdat fouten heeft gemaakt. Diederik Samson dan? Ja, maar dat is ook raar als hij dat, dat dan... Nee, ja, helemaal niet. Hij is... Is niet uh, raar als Diederik Samson? Ja, die nee, al hij de hij heeft de verkiezingen gewonnen en groot, dus als nieuweling Dus ik denk dat het wel terecht is dat hij het zou, zou winnen dit jaar. Ja. Nou ja, je hebt, ingewikkeld. Ik vind eigenlijk van deze genomineerde... Ik zou, zou, eigenlijk zouden ze in ieder geval tweede van een aanmoedigingsprijs moeten krijgen. Laten we zeggen, voor het komende jaar. Dat zou wel een goede zijn. Ja. Laat Luke, In, uh, laat Luke het toch maar weer winnen. Ja. Nou ja, ik wil best uh, meedoen hoor. Uh, ja, zeker. Moeten dus we dus nou iets anders toegezien belangrijk hè, bij politici? Likable. Nou, het zal wel. Nou, wel, vind ik wel. Ja. Ben, je, ben je wel eens gevraagd voor de politiek? Nee. <laughs> <laughs> Die de hele tijd tijdens achter de interruptie microfoon met dat kastje staat. Ja. En, en bij welke partij zie je hem? Luc. Ja, ik denk Partij voor de Dieren en dan maakt hij er wel wat van. En dan maakt hij... ja. Maar die bultrug, daar hebben we het zo meteen oh, gehad. Daar gaan we nu over praten. We gaan naar tessel op een strand ligt daar al, ja, al dagen die lillende sushiplas. Johannes heet hij, de bultrug is niet meer te redden. Nee, het is uh, nu niet gelukt. Uh, we hebben echt, nou ja, ik vind gewoon dat we echt alles geprobeerd hebben wat er uh, te proberen is. Uh, ja, dat wilde gewoon niet. Ja. Ja. Lenin het hard sputtert op Twitter nog wel wat tegen. Zij meent dat er nog een laatste reddingspoging moet worden gedaan. En volgens mij gaat dat nu ook gebeuren. Maar Marianne Thieme ook, hè? Die, ja, wat, die, die, die, die, deed, het, die deed dezelfde sputtering. Klopt. Ja. Maar dus, dus hij is nog niet dood? Dus nee, he? nee, nee. nee. Dat, dat duurt ook ja. heel erg lang nee, sowieso. Ja. En uh, ze wilde hem uh, uiteindelijk gaan doodmaken. En, uh, en nu uh, gaat er toch nog een reddingspoging worden ondernomen. Joh, het is wat, hè? Nou, nou potverdorie. Dus Alberto. Even... Ik zie bij Alberto ook een traantje in zijn oog op. Nee, maar wacht even, dat traantje is van Obama. Ik weet niet, als ja. je goed hebt gekeken, voor mij had hij echt een vuiltje in zijn oog. Dat was voor mij geen traan. Hij deed het telkens zo. Ja, maar denk, maar ja. Ik denk dat de emotie gemeend was overigens. Dus daar, daar we niets hebben het aan. niet over Johannes, hè? we hebben het over Obama. We hebben het even over ja, Obama. Okay. Dus niet dat ik vind dat hij geen eerlijk verhaal hield. Want hij was echt nee, aangedaan. Maar had Johannes mij ook de iets de in zijn oog. had natuurlijk ook oh. iets in zijn oog waardoor hij oh. moest halen. Nee, dat was echt ja, zo. Door had ja. het zand. Oh. moest Johannes de beeld terug huilen. Ik dacht, jij zei Johannes, ik denk, dat we het nou opeens Johannes over de, iets anders. Johannes de beeld terug, Ik dacht, ja. de Voice of Holland, dacht ik, ik schok al. Gans. Maar ben ik de enige die hier zo uh, <coughs> cynisch, uh, over, uh... cynisch over... Cynisch nee. over de beeld terug? Ja. Of uh, gaat dit, gaat dit je ja. heel erg aan het hart, Mark de Hond? Nou ja, het is zielig voor dat beest. Maar volgens mij ligt het er ook aan hoeveel van die... Uh, dieren aanspoelen of dat media aan... Want volgens mij hebben we wel eens een keer een tijd gehad dat er echter een paar op het strand lagen. Dat had ik eigenlijk eventjes moeten googelen maar dan hebben we het weer een tijdje niet gehad. En die dan? Zijn, die zijn volgens mij toen door naturalis vrolijk uit elkaar gehakt, uh, schoongekookt en opgehangen. <lacht> die hangt er nog steeds prachtig in beneden. Dit is wel een van de bekendste bultruggen van Nederland van de laatste tijd. Hoe maken ze een eind aan zo'n beest? Dat Later gaan we wachten. Er zijn een aantal mogelijkheden. Een ervan is heel veel dynamiet. Het is een heel raar principe. eigenlijk. Je kunt hem natuurlijk gewoon natuurlijk laten sterven. Dat kan dagen duren. En je kunt ook een injectiespuitje. Alleen dan heb je 50 liter nodig. Dus dat is nogal wat. Misschien wachten tot nieuwjaar ja, <laughs> ja, ja en, een en een kus op zijn hoofd? ja, nou ja het, is best, het is een enorm beest natuurlijk. Dus wat dat betreft ik snap het probleem wel. Bedoelde Alberto nou de jaarsduik of het vuurwerk? <laughs> oh, nee, nee, nee, nee. nee Ik zal het niet, uh, niet verder uitleggen. Ja, goed. Uh, het is natuurlijk heel zielig allemaal. Maar ja, hè, jeetje. Nou ja, hij kan het nog overleven ook. Oké, okay. okay. ja, is dat zo? Ja, dat is oh, ja, het net. Ja, hij kan het nog ja. overleven. Nou, zeluk. dat zou mooi zijn. Ja, zeker. Ja. We gaan naar iets anders, jongens. Uh, onze showbeertjes. Ja, jij zei het al wel heel mooi, moet ik zeggen. Na Ruud Gullet, uh, nou, heeft Estelle nu gekozen om uh, een andere advocaat te nemen... en dus weg te gaan bij Bram Moskowitz. Ja, Daar voeg ik ja. me af, heeft dat nou alles te maken... Of heb ik het verkeerd gelezen dat Bram er niet bij kan zijn dinsdag bij dat verhoor? Nou, waar wil je dat ik begin? Nou, ik doe eerst wel even een samenvatting. Estelle had eerst met Ruud, maar toen ineens met Badder. En vervolgens sloeg Badder Koen en Koen deed aangifte. Badder moest naar de gevangenis en liet zich bijstaan door Benedicte. Estelle door Bram. Badder kwam even vrij, maar twee dagen later werd hij weer in de boeien geslingerd. Ja, een broodje gegeten. Ja, broodje gegeten inderdaad. Nu uh, eet Badder weer broodje in de kantine van de gevangenis. Estelle heeft nog steeds met Badder, maar dus niet meer met Bram, want die heeft ze opzij gezet. En volgens Albert en Winston was dat allemaal heel erg onverwacht. Maar waarom gaan ze af? afgelopen maandag is er nog een foto in de Telegraaf, heeft er gestaan... dat Estelle en Bram samen het Amstelhotel uitkwamen. Dus het is, het is overnight is het is is als poep is komen of... opzetten. Toch. Ja, en dus weten we nu twee dingen zeker. Het is een enorme soap geworden en Albert Vlinder moet elke ochtend poepen. <laughs> Mark, geniet jij van de baddersoop? Nou, het is niet genieten, maar je kan er inderdaad niet omheen. Maar ik, ik zat een beetje terug te denken van hoe is het nou begonnen... dat wij dit allemaal, allemaal volgen. Maar dat is volgens mij begonnen met Ruud Gullet achter de Kliekobak. Ja, daar, op da, grippel Het achter feit de dat Clico. hij dat ging vertellen... Ja. En erover ging twitteren. Ja. Jawel, nou, Ruud Gullet. Nee, nee. het verhaal. Daarmee is vertel even nog, kort. Ruud Gullet is erachter gekomen dat zij met, uh, niet in haar eentje op vakantie was, maar met Banner. En ze is erachter, hij is erachter gekomen door zich te verstoppen achter Klikopbak op Schiphol. Heeft toen gezien dat ze samen aankwamen. Is toen snel naar huis gegaan. En heeft <lacht> gedaan alsof hij dat allemaal niet wist. En dat heeft hij open en bloot verteld. En sindsdien. Hadden we dit verhaal niet, in godsnaam niet gewoon daarbij kunnen ja. laten? Ik vind het echt te mooi om waar te zijn. gewoon Ruud Gullet achter Klikopbak. Schitterend. Ja. Ja, ja, maar dit blijft gewoon voor altijd. Het dit houdt je rit... vast, zo'n verhaal. Ja, maar ja. of ze nou uit elkaar gaan, wat er verder ook gebeurt... Ja, dat blijven we gewoon, dat blijft het over hebben, denk ik. En hij is 23 kilo afgevallen. Ja, is dat spierma spiermassa die die kruis is geraakt. <laughs> dat is maar waar, ja, nee. Wees is hij niet gewoon weg van Moskovits omdat hij eigenlijk geen uh, advocaat meer is? Uh, dat, dat weet ik. Dat, <laughs> dat ik, zou... heb, ik heb heel, ja. heel RTL-Boulevard gekregen. Dat is gepen. logischer. En, hij is nu nog wel advocaat. Oh ja, ja. ja nog ja. eventjes. Ja. Ik kan zeggen, want het lijkt me toch handig... als je je laat verdedigen door iemand die ook de rechtszaal in mag. Nee, hij mag nog wel eventjes de rechtszaal in. Ja. Nou, okay. Er wordt gesuggereerd dat... Uh, dat uh, Benedicte Fiek heet zij, geloof ik, hè? Ja. De advocaat van Badder. Dat zij continu tegen Estelle heeft gezegd... Hey, je moet een keer naar een andere advocaat toe gaan... Uh, want die, uh, die brandt als niks. Dat heb ik allemaal van RTL-Boulevard <laughs> En... Uh, <laughs> Uh, uh, en toen op een gegeven moment, uh, ja, nu heeft zij dinsdag dat verhoor... daar kon uh, Bram Moskovits niet bij zijn. Uiteindelijk is dat nog weer een weekje verlengd. En uh, nou, nu heeft Estelle ineens gezegd... ik ga toch naar een andere advocaat. En ze heeft nu een andere advocaat. En dat is ook een advocaat van hetzelfde kantorencomplex. Van en die advocaat, advocaat gaat waarschijnlijk wel zeggen... dat ze gewoon de waarheid moet, moet spreken. Waarschijnlijk ik hoop dan. het voor, ja, ja, voor Laten de... we dat dan hopen. Ja, ja, zeker. En dan ben ik dan toch wel weer benieuwd naar... Dan, wat zij. <laughs> ik, vind wel wat dat heeft zij gezien dat in de we... skybox dat we niet langer over Badder moeten spreken dan over Johannes de Bult terug. Nou, dan moeten we nu verder. Stoppen. Ja. Ja. Gaan we naar de pauze, jongens. De pauze is namelijk ah, gaan twitteren gelijker. met het account... Ed Pontifex liet hij zich deze week van uh, zich horen. Pauze heeft al jaren een account bij Habbo Hotel onder die naam. En dit was zijn <laughs> eerste tweet. En in zijn tweet schrijft hij beste vrienden... Ja, hallo vrienden. Jeroen van Inkel was die dag het nieuws. Beste vrienden, ik ben verheugd om met jullie in contact te komen via Twitter. Dank voor jullie overvloedige aandacht... Ik zegen jullie vanuit het hart. Ja, andere tweets waren... Kan geloof leven in een wereld zonder hoop? Leef je leven in de naam van God. Dit weekend laatste Thunderdome. Hashtag zin Laatste aflevering DWDD van het jaar gezien. Die Pieter Dirk lijkt op iemand. Save the bull terug. Save the world. En Johannes moet winnen. En Wendy moet eten. Hashtag TVOH. Ja. Ik, heb, ik heb hem geblokt. Hij zit er bovenop bij die Pontifex. Ja, die Pontifex zit er dichtbij. Maar ja, hij ja, heeft hij? Uh... Nee, ik ben even benieuwd. La, zijn laatste tweets? Ja, hij heeft dus alleen op 12 12 12 Alleen op 12 december heeft hij uh, een aantal tweets uh, de wereld ingeslingerd. Waaronder een aantal vragen. Die hij vervolgens een paar minuten later meteen zelf maar beantwoord. Omdat kennelijk het goede antwoord er niet tussen zat. <lacht> <lacht> het is de pauze pubquiz. En, uh, uh, en nu is het weer gestopt. Dus ja, geen idee kan, wanneer... Kan het zijn dat hij gewoon zijn account open heeft laten staan achter zijn computer? <lacht> dat iemand anders... <lacht> dat hij in heeft gelogd in een internetcaféetje. Dat zou kunnen. ja Het nou, was een enorm evenement toen hij, uh, uh, toen, toen hij zijn eerste Twitter ging schrijven. Dat werd ook gedaan door iemand anders. Een enorme hal allemaal katholieken eromheen die, uh, die ook applaudisseerden toen uh, de pauze op een gegeven moment op cent drukte. <laughs> ja, dat was echt een heel dat dingetje. Iemand zijn hand vastpakte ja, en ja, zo uh, trillend op dat knop. Ja, ja, dat was echt Dat was de een een andere plek. pauze, dat was de vorige. <laughs> ja. Je weet dat er een andere pauze is, hè? Dus, dus, dus nee, niet meer die trillende. Nee, nee, deze is lekker, lekker fit, wou je zeggen. Goed, nou, we zijn er hè, jongens. Ja, een plaatje stel ik voor. Een plaatje? Ja, echt waar? Erik? Hebben we hebben nog een plaatje oh, met Kerst. Ja, ik heb een Kerstplaatje nog en wel van een hele grote belangrijke band waar wel twee broertjes in zaten: Dave Davies en Ray Davies. Dan hebben we het over de Kings uh, en die hebben een liedje en dat heet Father Christmas. Wat eigenlijk helemaal niet over Father Christmas gaat, maar over iemand die cadeautjes kon brengen, maar dan echt luister maar. Het is echt een fantastisch leuk liedje. Father Christmas van de Kings. Remember the kids who have nothing, to hurt the Kings and Father Christmas. Pasticheler, die mag bijna naar huis en het vindt hij wel jammer, want het was zo leuk. Nou ja, het was echt een leuke voetbalavond. Uh, het is afgelopen ook trouwens, Twente wint met 3-2 van Heracles. Zoals een derby hoort is het een wedstrijd geweest met veel energie, veel strijd. Flinke hoeveelheid gele kaarten ook. Hoewel het niet echt gemeen was, maar wel fel en af en toe iets te. Krijgt Twente in die 90 minuten voetbal zeker 11, 12 hele grote kansen. Dan maakten ze er uiteindelijk drie van. Herikles is voetballend niet eens uh, uh, zo heel erg de mindere geweest in grote fase. Want voetballen kunnen ze echt. Maar ze maakten er maar twee op basis van de kansen. En het gevaar dat Twente stichtte. winnen ze volkomen terecht. Het merkwaardige is dat dat dus wel gebeurt via een buitenspelgoal, goal. De beslissende. En het eindigt op 3-2 in Enschede. Luc, gewonnen jongen. Wat zeg je? Ja, ja zeker. Als ik... Maar ik ben ook een beetje van je raaklijst soms, hè, bij oh. zo'n Twente Derby. Ja, ik oh, ja. dus Ik krijg aan ja. mijn Twitter binnen dat de terug toch is doodgemaakt, jongens. Oh. Gemaakt? Ja. Ja, vermoord bedoel Dood je? tekst. Ja. ja, vermoord eigenlijk inderdaad, ja. ja. Goh, wat ja, een we... avond, jongens. Ja, het, is, uh, het houdt niet echt over, was, was elk item over dat iets wat ging? Bijna nou. wel. een ja. Ja, nou, ja, thema uitzending, oh. ja. ja. Leuk ben ik ook een keer geweest. <lacht> <lacht> nou, ja. <lacht> en we begonnen zo enthousiast met al die aankondigingen. Nou ja. Ik verprummel mijn draaiboek. Verprummel? Verprummel. Ik krijg mijn me Heren, hartelijk dank. Ondanks alles uh, heb ik toch van jullie aanwezigheid genoten. Mark Don, dankjewel. Alberto Stegeman, dank. Luc, yes. ons gouden koopje, dankjewel. <lacht> en Erik Barton, dank. Nou, Het was weer een mooie. Maandag zijn we er weer met BNN Today. Zometeen langs de lijn met Robert de Robert Meijer. En today zet een punt achter de week. Luc, jij gaat natuurlijk weer keihard door met zuipen, na, na, na gisternacht. Nu, na gisternacht, jij hebt Hij is niet gestopt, hoor. Hey, maar dan weet ik nog steeds niet. Ik was het dus gisteren niet. Maar je hebt, wat voor prijs is dat dan? Ah, joh, en een prijsje. We ja, moeten iets verder neer over praten. Ik Macaroni, okay, Hij ja. is de beste polygoonstem. Ja. <laughs> ja. Oh, maar. Waar heb je die glazen toeter nou? Die, ervan, die is he? heel breekbaar. Heb je hem te, wel te break thuis break gekregen? Ja, ja, ja, ik moest op de fiets. Ik heb hem onder mijn arm mee. Ja, en heb je dat dan geld nou al? Nee, dat, is, dat is, zit nog in een envelop. En Hoeveel ja. is het? Ja. het is 3500 euro. Wat? Goedemorgen. Ja, maar wel te besteden aan iets uh, nuttigs. Sleven ja. ja. van ons ja. afval.